Ondernemend kruibeken. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. Ik ben Mark Verbrake. Ik ben 46 jaar. En ik ben de lokale PNV-verzekeringsagent hier in Kruijbeke. Ondernemend Kruijbeke. I feel alive. Having a good time namiddag, alweer. Welkom bij Ondernemend Kruibeke. Vandaag weer een heel fijne aflevering. Het komende uur hebben wij Mark Verbraken te gast in onze studio. Waarover gaat het gaan? Wel, dat gaan we zo dadelijk aan Mark zelf vragen. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom hier bij Radio Barbier. Jij vertegenwoordigt vandaag... Um, Kantoor um, verstraten, uh, zakenkantoor verstraten of verzekeringskantoor, of hoe moet ik het juist zeggen? Uh, kantoor verbraken en partners. Mm -hmm. En wij zitten hier op het kerkplein in Kruijbeek, net voor het Kruidvat en de Zeeman. Ja, dus uh, eigenlijk een, uh, een thuismatch vandaag. Ja, ja absoluut. <laughs> absoluut. Um, een PMV-kantoor. Ja. Um, Laten we eens beginnen bij het uh, begin. PMV-kantoor, dat betekent dat jullie uitsluitend PMV-producten... Aan de man brengen? Dat klopt volledig. Goed, dan weten we toch al waar we ongeveer staan. Hoe is het uh, kantoor? Want dat vraag ik eigenlijk uh, bij iedere ondernemer een beetje. Hoe is het eigenlijk uh, begonnen? Is dat een, een, een zaak die vader op zoon is gegaan, zoals dikwijls, bij verzekeringen het geval is? Ja, maar dat was bij mij niet het geval. Mm -hmm. in, uh, ik werkte hiervoor eigenlijk in de meubelindustrie. Oei. Ik werkte daar. Uh, heel veel en heel uh, graag zelfs. Mm -hmm. Maar dat was alle weekends. Dat was uh, zaterdag, zondag. Ja. En toen was uh, het uh, de eerste zon uh, op komst. Ja. En toen koos ik ervoor om een, een job te nemen waar dat weekends, waar ik die meer vrij had. Ja, ja. oké. Okay. En toen ben ik op zoek gegaan naar iets anders. En dan in 2002 mm -hmm. ben ik eigenlijk gaan solliciteren bij PNV. Want in eerste instantie was dat een job in bediende statuut. Mm -hmm. En zo heb ik dat eigenlijk drie jaar gedaan. En in 2005 maakten we met ons kantoor de overstap naar het zelfstandige statuut. Eerst in die Niklaas, dat die nog een tussenstop in Antwerpen. Maar dan eigenlijk in 2012 hebben we eigenlijk hier ons stekje gevonden in Kruijbeke. En uh, ondertussen is het uh, niet alleen dit kantoor... Er zijn nog kantoren. Ja. We hebben uh, een kantoor in Kruibeken, we hebben een kantoor in Hamme, we hebben een kantoor in Zwijndrecht en we hebben een kantoor in Kontig. Mm -hmm. Dat is ontstaan, dat waren mensen die in de tijd Ergo deden. Ja. Uh, in 2017 heeft Ergo besloten om zich terug te trekken van de Belgische markt. En uh, ja, op een gegeven moment die mensen stonden daar, zonder contract, zonder inkomen. Die zijn dan benaderd natuurlijk door heel veel mensen vanuit ja, de verzekeringssector. Ja, en uh, die mensen hebben uiteindelijk voor gekozen uh, om hun uh, overeenkomst of hun dingen met PNV verder te zetten. Dat is dan gebeurd uh, rond de periode 2018. Mm -hmm. En toen hadden wij dat kantoor in Zwijndrecht. En we hebben die mensen gecontacteerd en we hebben gezegd van kijk, laten wij eens een keer samen zitten. Uiteindelijk, we zitten allemaal heel kort op elkaar. Laten we eens een keer samen zitten en zien hoe dat we elkaar kunnen helpen, kunnen ondersteunen, eventueel samenwerken. Uh, betekent dat, Mark, dat die kantoren eigenlijk op zichzelf staande kantoren ja. zijn? Ja. ja. Dus het is niet zo dat het allemaal kantoren verbraken zijn? Ze opereren allemaal onder de naam verbraken en partners. Uh -huh. En er zijn een aantal elementen, zoals het schadebeheer. Ja. Bijvoorbeeld ook het uh, betalingsopvolging, die gecentraliseerd zijn voor de verschillende kantoren. Oh, ja. Maar de, de manier van aanpak, de manier van advies, uh, die doet ieder kantoor voor zich. Niettemin hebben we natuurlijk maandelijks onze meetings waarin we die zaken op elkaar afstemmen. Elk kantoor heeft dan ook zijn, zijn eigen klantenbestand, veronderstel ik. Ja, ja, ja. klopt volledig. Uh, dat betekent, uh, als jullie alles zo'n beetje centraliseren, dat jullie met uh, verschillende mensen aan het werk zijn. Uh, het is niet in ieder kantoor één iemand, maar jullie zijn met, met wat meer, dacht ik. Ja, wij zijn een team van uh, negen mensen in totaal. Mm -hmm. uh, nu Verdeeld over vier kantoren zijn er niet zo heel veel mensen per kantoor. Nee, nee. Maar we hebben er specifiek voor gekozen om die vier kantoren operationeel te houden, omdat we het zeer belangrijk vinden dat onze klanten eigenlijk op niet verder dan twintig minuten rijden van een kantoor zitten. Is dat, is dat ook uh, de grootste troef die jullie proberen uit te spelen, of is er veel meer dan dat? Wij proberen sowieso voor de klant heel bereikbaar te zijn. Ja. Dus je gaat ook merken, we hebben bijvoorbeeld geen openingsuren. Uh, ondertussen uh, proberen we ook dat digitale. De klant kan bijvoorbeeld een autoverzekering onderschrijven en kan ondertekenen met een sms, wat voor die klant eigenlijk vaak heel gemakkelijk maakt. Mm -hmm. Maar op het ogenblik dat hij schade heeft, dan wil hij eigenlijk bij u kunnen binnenstappen en eigenlijk een mens zien en zeggen van kunnen mij eens een keer helpen of een keer uitleggen wat de vervolgstappen zijn? Ondernemend Kruibeke. Goedemiddag. Ja. Day, a week, your month, Or even know you mm -hmm. but is uh, naar het werven van nieuwe klanten en behoud van klanten. Absoluut. Ik denk nog altijd dat we daar als agent of als makelaar het verschil maken ten opzichte van een directe of een bankverzekeraar. Wel, dat is het punt waar ik eigenlijk een beetje toe wou komen. Uh, je hebt, uh, net zoals heel veel sectoren, en omdat je toch al een hele tijd in de verzekeringssector bezig bent, je hebt het ook zien veranderen in de verzekeringssector. Absoluut, absoluut. Is dat ten goede, of denk je van, ja, vroeger was het toch allemaal een stukje anders en beter? Goh, ik ga niet zozeer zeggen dat het beter is, maar het is sowieso wel makkelijker. Mm -hmm. um, als je met tien jaar, vijftien jaar geleden over de digitalisering sprak, mm -hmm. ja, dan hadden we daar allemaal wel wat schrik voor. Hè? Wat met onze job? Hoe ging dat veranderen? Gingen we dat nog blijven doen, verzekeringen? Maar vandaag zouden we ons niets meer kunnen voorstellen zonder die digitalisering. Mm -hmm. Als we vandaag zien, een nummerplaat, we vragen die vandaag aan, morgen wordt die geleverd. Uh, mensen sturen een roos formulier door, we vragen vandaag die nummerplaat aan, we kunnen de autoverzekering per sms laten ondertekenen. Het maakt het allemaal net iets gemakkelijker. Maar natuurlijk, als we gaan kijken, tien, vijftien jaar geleden, mensen kregen een belastingbrief op papier, ja. we vulden die in voor particulieren, je had dat jaarlijks contactmoment. Ja. Mensen kochten een nieuwe auto, we moesten daar naartoe gaan, we moesten daar roze formulier gaan ophalen, we moesten hem laten tekenen voor de autoverzekering. Wouden ze nadien van een grote en een kleine je moesten we opnieuw langs gaan, moesten we opnieuw laten tekenen. Er waren veel meer contactmomenten. Ja. En laat dat vandaag de uitdaging zijn, dat je eigenlijk enerzijds kiest voor het gemak, maar anderzijds ook dat persoonlijk contact. Is dat iets wat... Uh... Wat echt wel gewijzigd is, ik, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, 20, 25 jaar geleden, als ik s'avonds op straat liep, dan kwam ik toch minstens één man in kostuum tegen met een aktentas. En dat was meestal een verzekeraar op die moment. En dat zien we nu toch niet meer. Nee, dat was vroeger ook hoe dat ik begonnen ben. Mm -hmm. We verkochten kinderspaarplannetjes. Mm -hmm. En wanneer moesten we daar naartoe gaan? Dat was liefst avonds als de kindjes in bed lagen. Ja. Dat waren afspraken na acht uur, na half negen. Dat vonden we helemaal niet gek. En de twee mensen, de twee ouders, de mama en de papa, die waren dan altijd aanwezig. Ja. Vandaag komen we dat soort afspraken veel minder tegen. Iedereen zit zijn agenda, zeker in de week, overvol. Hmm. Mensen gaan naar de fitness, mensen gaan padellen, mensen hebben een, een, een avond onder hun twee. Mensen maken niet gauw niet meer tijd vrij voor het over die zaken uh, als verzekeringen te hebben. Ja, ja. En zeker als we gaan kijken naar het gemak van vandaag, mensen kopen een nieuwe auto, ze sturen een bestelbond door, ze vragen een offerte, ze vinden dat goed en ze willen daar geen uren tijd meer voor, voor vrijmaken. Heb je niet de indruk, Mark, dat uh, we op dit moment met een groep zitten die helemaal mee is met de technologie? En dan zitten we nog met die groep, de ouderen meestal, die het gewoon zijn van vroeger, om ja, dat persoonlijk contact heel hard te hebben. Is het niet zo dat we nu echt met twee groepen zitten en dat dat op termijn wat, wat gaat wijzigen? Ik denk dat het onze plicht is als agent, als tussenpersoon, om daar het verschil te maken. Mm -hmm. Er gaan effectief bepaalde kanalen zijn, bepaalde verzekeraars, die effectief de keuze maken voor hun klanten om te zeggen vanaf nu werken we zo of dat is onze manier van werken en oftewel past u aan oftewel moet je op zoek naar iets anders. Ik denk dat wij zowel moeten er zijn voor die klant die technisch minder onderlegd is en die dat nog altijd belangrijk vindt dat klein stukje hulp daarbij te krijgen, als die andere klant die zegt om tien uur s'avonds oei ik zei vergeten vandaag naar de verzekering te bellen voor mijn verzekering aan te passen, ik zal het gauw even zelf online doen. Ja, inderdaad. Ik, ik, ik kan je daar alleen maar uh, gelijk in geven. Jullie werken voor PNV-verzekeringen, ja. dat betekent dat jullie een beetje beperkt zijn in aanbod of heeft PNV de volledige waaier aan verzekeringen? Ja, dus uh, voor de, het particulieren en het bedrijvengamma hebben we sowieso toch wel een, een, een zeer, zeer groot aanbod. Mm -hmm. Daarnaast uh, werken we voor de gezondheidsverzekering en tandverzekering, hospitalisatie en dergelijke samen met DKV. Mm -hmm. Voor de rechtsbijstand werken we samen met Arkes. Ja. En dan de, alles wat te maken heeft met uh, spaar- en beleggingsproducten, overkoepelt de PNV-groep en hebben we daar zowel het productengamma van Vivium PNV ja. dat we daar hebben. Dat was ook een van de vragen die ik hier uh, op mijn lijstje staan had. Vroeger had je verzekeringen en verzekeringen, vandaag, als, als makelaar of als verzekeringsagent moet je toch ook wel het nodige verstand hebben, denk ik, om over hypotheken mee te kunnen praten. Maar de laatste tijd, denk ik, of de laatste jaren, ook over beleggen. Want dat wordt meer en meer een belangrijke. Klopt dat? Ja, absoluut. Uh, wij zijn een vertrouwenspersoon voor onze klanten, mm -hmm. maar die vertrouwensrelatie die beperkt zich niet alleen tot de verzekeringen, dat gaat veel ruimer. Dat gaat ook over eigenlijk alles financiële. Klanten stellen ons ook vragen bijvoorbeeld over successierechten of over registratierechten. Ja. Niet altijd dat we daar een antwoord op kunnen geven, maar we kunnen de klant wel wegwijs maken. Belangrijk is ook dat we een ruim netwerk hebben, waarop dat we kunnen terugvallen op het ogenblik dat die klant ons een vraag stelt waaraan wij zelf niet direct een antwoord op hebben. Verzekeren en beleggen ligt dus eigenlijk vandaag de dag dichter bij elkaar dan ooit. Ja, absoluut. Ja, kan, ik, kan ik zeker mee inkomen. We hebben het al een beetje gehad over de technologie die nu wel toch heel hard ook in de kantoren zal uh, binnendringen. Merk je dat echt dat technologie een heel belangrijke aan het worden is binnen de verzekeringssector? Ja, en ik ervaar het ook wel als een positief gebeuren. Mm -hmm. Ik we vergelijk ons soms nog eens keer met een kwinkslag, met een Cool Blue. Mm -hmm. Waar heeft Cool Blue zijn meeste klanten? Dat is eigenlijk in een straal van een aantal kilometer rondom hun winkels. Ja. Die klant die wil s'avonds in een sofa. En die wil daar een beetje kijken naar een of andere TV, een fototoestel of een camera. En die wil die gewoon kunnen bestellen en die weet dat dat morgen geleverd wordt. Maar op het ogenblik dat die geleverd is. En daar is een mankement aan, dat wil hij eigenlijk in zijn auto stappen en naar die winkel rijden. Ja. En laat dat nu eigenlijk ook zijn wat wij willen aanbieden aan onze klanten. Wilt hij dat bij ons komen onderschrijven? Geen enkel probleem. Maar wilt hij s'avonds om acht, negen uur nog bepaalde wijzigingen aanbrengen aan zijn verzekeringen? Op het moment dat voor hem het beste uitkomt, op de plaats dat voor hem het beste uitkomt, perfect mogelijk. Op het moment dat hij schade heeft, moet hij kunnen gewoon terugvallen op de gewone mensen. En moet hij gewoon... of het kan het bijvoorbeeld zijn dat hij zegt van kijk, ik wil mijn schadegeval even bespreken via een videogesprek of via een chat. Maar het is uiteindelijk de klant die kiest waar, wanneer en hoe dat hij met ons in contact komt. Gebeurt het al, die videogesprekken met klanten over schade en dergelijke? Lijkt me al, lijkt me al, al zeer ver gaan, maar ik, ik stel maar de vraag. Ja. In uh, coronatijd bijvoorbeeld ja, ja. was dat wel iets waarbij dat de expertise's vaak gebeurden ja. van op afstand, waar dat de klant met zijn gsm rondliep op de, <laughs> op de plaats waar dat de schade was ja, tuurlijk, en dat een tuurlijk. expert dat eigenlijk van op afstand beoordeelde. Dus ja, we hebben daarmee te maken gehad, wij hier op kantoor, wanneer kiezen klanten voor een videogesprek? Heel vaak zijn dat niet klanten die een offertenaanvraag uh, doen bij ons. Ja. En die eigenlijk zeggen: Van kijk, ik ga niet direct de verplaatsing maken. of je hoeft ook niet direct tot hier te komen. laten we even een videogesprek van een half uur doen. waarbij dat je de sterktes uh, kan ja. uitleggen. en dat we op het einde van het gesprek goed weten wat elkaars verwachtingen zijn. en op basis daarvan kan dan een product of een premie tegenovergezet worden. Radio Barbier. Start. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Je hebt het er net al kort aangehaald, de online verzekeraars. Ja. Hoe sta je er zelf tegenover? Je is als een bepaald kanaal. Ik kan hier eerlijk zeggen, als ik, ik vandaag hier kijk, in, in ons Kruibeken, en uh -huh. in, in, ik durf zou zeggen in het Waasland, wij pakken zelden over van andere agenten of van andere makelaarskantoren. Uh -huh. Vooral omdat de service identiek is. Ja. Wanneer gaan wij een overname doen? Dat is heel vaak van mensen die bijvoorbeeld van een ver uh, naar hier komen wonen, of die van een bankverzekeraar komen, of die van een direct kanaal komen. Want wanneer kiezen mensen voor een direct kanaal? De enige belangrijkste reden is daar vooral de premie. Maar het is op het ogenblik dat ze dan iets tegenkomen, dat ze toch merken dat het allemaal niet loopt zoals ze zich verwacht hadden. en Op dat moment gaan ze eigenlijk kiezen voor een lokaal kantoor. Ik, ik kan me voorstellen, het is heel makkelijk om, om vanuit je luie zetel even uh, je gegevens van een auto in te geven en dan uh, met een premie uh, te komen. Mij lijkt het dat die premies uh, meestal wel wat uh, lager zijn uh, dan uh, de standaard makelaars. Hoe gaan jullie dan in verdediging? Ik denk die klant die enkel gaat kijken voor zijn auto... En daar gewoon gaan zoeken voor de meest lage prijs, die gaat nooit tot bij ons komen. Bij ons komt iemand die zegt van, kijk, ik wil mij eigenlijk van al mijn verzekeringen niks aantrekken. Mm -hmm. Ik wil dat je mij regelmatig eens een keer contacteert om te kijken wat is nieuw op de markt en kan het eventueel interessant zijn voor mij. En dat je ook om de zoveel tijd eens een keer contact hebt met elkaar om te zien van, kijk, zijn er bepaalde wijzigingen gebeurd in uw gezinssituatie? aan uw woning, aan uw wagen, die we misschien eens even moeten bespreken, want die een bepaalde invloed kunnen hebben op uw verzekeringen. Maar denk vooral, die adviesfunctie, dat is voor ons belangrijk. De prijs van een auto berekenen, zoals je zegt, dat kunnen we allemaal. Mm -hmm. maar morgen zeker zijn dat je notto bijvoorbeeld ook goed verzekerd is op het moment dat die op je oprit staat en dat er een hagel passeert, of dat je morgen zegt van kijk, ik sta ergens anders, is die dan even goed verzekerd. Vooral die zaken waar wij antwoorden op willen geven. Ja, en ik denk ook, maar daar ben ik niet 100% zeker van, dat de online verzekeraars hier niet het grote marktaandeel hebben. Nee. nee. Ik zeg het, vooral Nederland en Engeland, die markten die, die maken de omslag wel, maar wij buigen nog altijd blijkbaar meer af. Zoals dus like naar de Franse markt, ja. waar dat nog altijd intussenpersoon... We, we, we hebben graag dat contact nog. Absoluut. Hè, Mark? Ja, Absoluut. Tuurlijk. tuurlijk. Um, Mark, um, we hebben het al gehad over uh, online verzekeraars, over de technologie. Um, toen ik vroeger als kind meeging met uh, papa of mama naar de verzekeringsagent, dan zag ik daar stapels, stapels, maar ook gigantische stapels papier liggen. Heeft de technologie ervoor gezorgd dat dat nu wat minder is? Absoluut. Ja. Absoluut. Vroeger moesten wij bij klanten gaan. Pas op, we zijn er nog niet helemaal vanaf. Er nee, nee. Dus, is er nog wel wat. Maar hoe dan ook, uh, ja, die paparassenbundel, heel wat minder. Vroeger moesten we ook alles bijhouden. Tegenwoordig kan alles gescand worden, kan alles opgeslagen worden. Ja, uh, Vroeger hadden wij kasten vol met mappen, dikke klasseurs, waar dat alles in zat. Uh, als je dan iets moest zoeken, dan, moest ja, begin, die, dan, ja, dan maar. Dat begon maar. Dus, uh, dat, dat is voorbij, ja. Dus uh, dat is eigenlijk enkel maar ten goede van de klant, want als die nu belt, dan heb je eigenlijk onmiddellijk het dossier bij de hand. Absoluut. Ja, dat is alleen maar een, een, goede, een goede evolutie, uh, kan ik me voorstellen. Um, nog iets waar ik het bij jou wou over hebben, en dat gaat over het verzekeren zelf. In gesprekken die ik soms met collega's, vrienden heb, bestaat daar soms wel wat onduidelijkheid over. Ik hoop dat jij ons vandaag wat meer duidelijkheid kan verschaffen. Welke verzekeringen zijn nu verplicht, als we naar de particulieren kijken, en welke niet? En welke verzekeringen moeten we zeker hebben en welke weer niet. Misschien kan jij ons daar even, grosso modo een idee over geven voor een standaard gezin. Wat zou jij uh, de mensen willen aanbieden om, zodanig dat zij een gerust gevoel hebben en goed verzekerd zijn? Ja. Een, weet, hele, een hele bootram. Maar... Dat, uh, <laughs> dat is inderdaad een hele boterham. Maar vandaag, als wij met klanten rond de tafel zitten, dan gaan we eigenlijk met die klanten een analyse maken. En die analyse die bestaat uit vijf blokjes. Eén blokje, dat is het luikje mobiliteit. Mobiliteit waarbij we gaan spreken over de auto, de elektrische fiets, de brommer. Al die zaken gaan we daar vooral in opnemen. Zijn die voertuigen, hebben die een pechbijstand? Zijn die omniumverzekerd? Hebben die een aparte rechtsbijstand? Die vragen gaan we vooral in dat luikje mobiliteit stellen. Dan hebben we een tweede luikje. En dat is woning. Alles wat met wonen te maken heeft. En dan hebben we het vooral over die brandverzekering. Mm -hmm. Is er diefstal mee inbegrepen? Zijn die zonnepanelen? Is die een tuin? Alles wat daarin staat, is dat allemaal mee verzekerd Dat gaan we vooral bevragen in het luikje wonen. Het derde luikje. Gaan we het hebben over alles wat te maken heeft met aansprakelijkheid. Gezin. Uh, is het de, de moment dat een bal door de raamshot, is dat dan gedekt? Uh, hebben we een aparte rechtsbijstand? Wat dekt die een aparte rechtsbijstand allemaal? Dus vooral dat gaan we daarin bekijken. Dan hebben we het lijksje gezondheid. Gezondheid, is er een hospitalisatieverzekering? Maar de dag van vandaag, ook belangrijk, is er een tandverzekering. En dan eventueel kan dat nog aangevuld worden met een plan voor ambulante zorgen. En dan hebben we het laatste lijstje dat we gaan bekijken met de klant. Dat is alles wat te maken heeft met sparen en beleggen. Dan gaan we kijken van, fiscaal gezien is alles optimaal benut. Onze kinderen, als die morgen het huis uitgaan, willen we die dan bij iets het huis laten uitgaan. En aan wat hadden we dan gedacht? Is de bedoeling dat die gaan studeren? Welk bedrag moet daar tegenover staan? Maar in elk van die vijf blokjes gaan we dus eigenlijk de klant bevragen... En laat het stilstaan bij bepaalde risico's in het leven mm -hmm. en op basis daarvan kunnen wij zeggen van indien dat je dat zou wensen, daar bestaan oplossingen voor. Wednesday. een beetje als uh, een klant, of een nieuwe klant, of een klant die uh, gewoon tot bij jullie is, komt, probeer je een beetje een, een, een situatie schets te maken van hoe ziet de klant er op dit moment uit en wat wil die eigenlijk? En die twee zaken zullen waarschijnlijk niet altijd overeenstemmen. Klopt, uh, het is vooral onze bedoeling niet om producten te gaan verkopen, mm -hmm. maar die klanten goed advies te geven. Ja. En eigenlijk willen we dat je klant van ons te horen krijgt wat er allemaal bestaat op de markt. En dat je eigenlijk met de informatie die hij van ons gekregen heeft, zelf zegt, ik moet dat hebben of ik moet dat niet hebben. Mm -hmm. En dat hij morgen niet op een café moet horen, zeg, een tandverzekering heb je dat niet? En dat hij zegt, een tandverzekering, wat bedoel je eigenlijk over, waar heb je het eigenlijk en wat dekt dat allemaal? Mm -hmm. En dat hij dan naar ons moet komen en zeggen, van zeg, ik heb iets gehoord van een tandverzekering, hebben jullie dat ook? Nee, dat mag niet de bedoeling zijn. Die klant moet op het café zitten en kunnen zeggen een tandverzekering, ja, ik, weet het, ik heb er al eens een keer een prijs voor gekregen, of ik heb er al eens een keer wat meer uitleg voor gekregen, maar ik heb toen uiteindelijk gezegd dat dat niet hoefde. Ik, ik denk, uh, wat je nu voorstelt, dat is het meest ideale situatie. Als we ieder jaar, of toch Absoluut. op regelmatige basis, zo onze klanten uh, kunnen benaderen. Heb je het gevoel, uh, Mark, dat bij grosso modo, alle, ja, iedereen is klant bij een verzekeraar, dat dat overal zo gaat. Ik, ik ga eerlijk zijn ten opzichte van mezelf. Uh, een makelaar die mij zo'n analyse maakt, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Mm -hmm. Maar het is ook een klein beetje een stukje dat we daar het verschil willen maken mm -hmm. met dat proactieve. En ik denk ook dat we daar het verschil kunnen maken. Als we enkel alleen moeten zitten wachten Totdat die klant ons belt om te zeggen ik heb een nieuwe auto gekocht of ik ben gaan verhuizen. Goed, op een gegeven moment worden we minder relevant voor die klant. Als wij met die klant één keer om de twee, drie jaar samen zitten, we veranderen zoveel in ons leven. Als we gewoon eens een keer kijken van waar stonden we zelf drie, vier jaar geleden, waar staan we nu? Misschien hebben we ondertussen een ander partner leren kennen. Misschien hebben we ondertussen zonnepanelen laten leggen. Misschien is er ondertussen een elektrische fiets gekomen. Of heeft een van de kinderen een brommer? Het zijn allemaal elementen waar we een keer willen kijken van, een kind dat acht is, stond we veel minder stil bij orthopedie mm -hmm. dan een kind dat twaalf jaar is. Maar misschien moeten we ons daar wel op voorbereiden op het ogenblik dat dat kind acht jaar is. En misschien moeten we dan kijken van, hoe ver staan we op twaalf jaar. Het dus zijn vooral die zaken... Ja, en, en ik denk ook, uh, want dat heb ik zelf ook ondervonden, dat er bijvoorbeeld qua woningverzekeringen toch ook wel het een en het ander al gewijzigd is. Hè? Vroeger uh, verzekerde je voor een bepaald kapitaal. Huh? Hè? Vandaag de dag gaat het anders, denk ik. Hè? Ja. Hoe, hoe gaat het vandaag? Voor, voor, zeker voor de luisteraars die dat nog niet, willen, uh, nog niet weten, denk ik dat het zeer interessant kan zijn om uh, eens van jou te kunnen horen van hoe ga je nu vandaag je eigendom, maar ook je huurhuis misschien, hoe ga je dat vandaag nu het beste verzekeren? Eigenlijk moeten we daar even terughouden naar 20, 25 jaar geleden, waarbij je als verzekeraar op een gegeven moment bij de mensen thuis kwam En dan zei je eigenlijk van, voor hoeveel gaan we die verzekeren? <lacht> en meneer en mevrouw hadden waarschijnlijk een heel andere mening. En zelf hadden het dan zoiets laten we het hoogste pakken en misschien nog iets erbij, dat ze wel altijd zeker dat het in orde was. Alleen wanneer wisten, wanneer dat goed of slecht verzekerd was, de moment dat er schade was en dat die verzekeringsmaatschappij zei van, nu komen we eens langs, en het eerste wat we gaan doen, dat is kijken of je goed of slecht verzekerd waart. Op een is, gegeven moment... Is dat het fameuze onder- en oververzekerd? Klopt, ah, ja. klopt. Okay. En op een gegeven moment heeft de wetgever gezegd van kijk, dit kan gewoon weg, niet meer. Het risico die klant klant had altijd netjes zijn jaarpremie betaald, die draagt het risico. En die grote maatschappij, die had eigenlijk iedere keer het geld in, de premies netjes in, die gaat op een gegeven moment bij schade de klant eigenlijk mogelijk in de kou laten staan. En dan heeft men een systeem ontwikkeld, dat eigenlijk iedereen van ons heel gemakkelijk kan weten of dat die goed of slecht verzekerd is. We moeten gewoon een rooster uh, hanteren. Mm -hmm. Een rooster waarbij we eigenlijk vragen van hoeveel slaapkamers heb je, hoeveel badkamers heb je, is het een gesloten bebouwing, is het een open bebouwing. Zo, een aantal van die visuele kenmerken, zaken waar dat jij en ik perfect kunnen van gaan kijken, klopt het of klopt het niet. Als een woning morgen 400.000 of 450.000 euro kost in heropbouwwaarde, daar kunnen we over discuteren en daar kunnen we over blijven discuteren. Maar het feit dat een woning twee of drie slaapkamers heeft, daar zijn we op twee minuten uit. Ja. En dat is het systeem waar we vandaag mee aan de slag gaan, het rooster. En zolang dat, dat klopt, zijn we altijd correct verzekerd. Maar dat houdt natuurlijk ook in dat wanneer dan je morgen van die zolder twee slaapkamers maakt omdat plots twee kinderen uh, bij een van de ouders komen terug opnieuw intrekken, dat, dat misschien voor die mensen op zich een beperkte kost lijkt: een hyprocmurke mm -hmm. met een deur erin en een klein beetje isolatie erbij, maar dat dat voor de verzekering een enorm verschil maakt. Net omdat we gewoon kijken hoeveel mooie woonruimtes zijn er zijn. En als zij dan dat rooster. Uh volgen of uh, ja. in, ingevuld hebben. Ja, sommige slaapkamers hebben behang dat uh, zeer duur is, anderen hebben geen behang of uh, gewoon een veiligje ver. Dat maakt dan eigenlijk niet meer uit. Nee, want het is zo dat op het ogenblik dat je schade hebt, dan gooi je het recht hebben als klant om voor jezelf ook een expert aan te stellen. Een expert die net wordt aangesteld, die net als taak heeft om alle belangen van u te verdedigen. En die gaat eigenlijk een opleisting maken van de schade die jij hebt. En die gaat zeggen van kijk, dat was hier wel degelijk heel luxueus behangen, bijvoorbeeld. Of dat was niet behangen. Mm -hmm. Of hier lag een, uh, een luxueuze vloerbekleding. Ja, Parket of linoleum, ja, dat maakt een ver serieus verschil uit, natuurlijk. In die koel. zaken. Ja. Ja. En daar gaat u dus eigenlijk een opleisting van maken en zo gaat eigenlijk de schade geraamd worden. En dan spreken we niet meer van je bent te veel of te weinig verzekerd. Nee, want zolang dat uw looster klopt, mm -hmm. ben je eigenlijk altijd correct verzekerd. En je gaat altijd de volledige woning terug opnieuw gezet worden in de staat zoals ze was. Dus eigenlijk kunnen we vandaag de dag uh, de mensen die nu aan het luisteren zijn, en zeker dan over die woningverzekering, alleen maar uh, aanraden om de polis is ter hand te nemen en is te kijken van op welke manier ben ik eigenlijk verzekerd. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat gewoon niet weten. Ja, ik denk dat dat een zeer, zeer belangrijk is. En dat je dat ook af en toe een keer terug opnieuw bekijkt. Want een van de daken, dat kan je er juist zijn, als het niet vermeld wordt, dan moet je het niet laten weten. Dat klopt volledig. Stel dat je morgen heel de benedenverdieping volledig een marmeren vloer legt, mm -hmm. dat kan misschien voor jou een enorme investering zijn. Ja. Maar als ik dat niet gevraagd heb, of als dat niet in het rooster staat, hoef ik dat niet te weten. Maar als je morgen van één kamer, twee kamers hebt gemaakt, dan dien ik het wel te weten. Nu, ja, sorry, maar ik blijf nog even over die, die, nee, die, die, die woningverzekering. Eh, want, want ik voel uh, dat uh, daar toch wel uh, wat vragen over zijn. We merken, zoals in, uh, in Spanje nu de afgelopen tijd, dat er uh, heel veel natuurschade is. Hoe zit het daarmee met de, met de woningverzekering? Uh, is dat ook allemaal nog uh, in orde of uh, moeten we ons daar extra voor beginnen verzekeren? Nee, vandaag de dag durven we zeggen dat we voor natuurrampen zeer goed verzekerd zijn. Dus uh, voor de particuliere markt is dat sowieso een verplichte waarborg die mee in de woningverzekering zit. Mm -hmm. Natuurlijk, in de tijd heeft de overheid dat overgeheveld naar de particuliere verzekeringssector. Ze hebben op een gegeven moment gezegd: van kijk, we gaan dat limiteren, de uitgaven tot vandaag de dag ongeveer een 2 miljard euro dat eigenlijk door de verzekeraars gedragen wordt. Alleen hebben we gezien met uh, wat er in uh, Wallonië ja. gebeurd is. Dat is dat de verzekeraars hun verplichtingen sowieso zijn nagekomen, dus alle mensen zijn sowieso correct betaald geweest. Alleen had de Walse regering op dat moment niks in kas. Oei. Oei. En hebben ze eigenlijk terug gaan aankloppen bij die verzekeraars en hebben ze dus eigenlijk gezegd van kijk, um, Zouden jullie al ja, dat toch willen betalen uh, en dan hebben de verzekeraars uiteindelijk het geld geleend aan de Waalse overheid. Maar daar moeten we effectief, uh, is er een discussie ook aan de gang in, in, in de sector uiteindelijk en ook politiek, dat we daar oplossingen voor hebben. Dus uh, dat dat effectief betaalbaar moet kunnen blijven. Maar we zijn in ieder geval gerust tegen rampen, natuurrampen, zijn we op dit moment allemaal verzekerd. Absoluut, absoluut. Weet je, er is één ding. Als ik op café ga, mm -hmm. wordt er heel veel over verzekeringen en over prijzen gesproken. Ik moet, u dat, uh, ik moet u dat echt niet uh, wijs maken, maar dat is effectief zo. Een onderwerp wat waarbij zeer veel aan bod komt, is dat van de jonge bestuurder. Mm -hmm. uh, je hoort daar prijzen die echt zeer hoog zijn, en je hoort daar ook dingen zeggen zoals Ja, maar mijn zoon die rijdt op mijn verzekering. Om door, het bomen, om door de bomen het bos te zien, ben jij hier vandaag ook. Dat is een fijne vraag, denk ik. Ik heb vandaag een zoon die begint te rijden. Die koopt hem een autootje voor zichzelf. Die gaat daar zelf mee rijden. Wat moeten we doen om die premie niet te hoog te laten worden? Correct verzekeren en correct meedelen aan de agent of aan de verzekeraar. En ik zeg het nog wel eens een keer, al lachend tegen mijn klanten... Je kunt beter een beetje te veel gedronken hebben bij uw verzekeringsagent dan dat je morgen tegen hem ontliegen zijt. Waarom? <laughs> dat is geweldig, ja. Als je morgen een pintje te veel gedronken hebt of je wordt veroordeeld verdronkenschap, dan kan de maatschappij bij u zijn schade komen recupereren, maar is dat gelimiteerd tot 31.000 euro. Mensen herinneren zich misschien ja. de verhalen rond Nick Briel, wat er gebeurd is. Ja. Ze kunnen maar verhalen tot 31.000 euro. Als morgen de maatschappij kan aantonen dat je bewust een risico verzwegen hebt om daardoor de premie lager te laten zijn, dan heeft de maatschappij volledig verhaalsrecht. En het hoeft niet altijd op een zaterdagnacht om drie uur te gebeuren. Het is vandaag om half zes, vijf uur, half zes is het donker. Als morgen uw kind om zeven uur s'avonds op een donderdagavond iemand omverheid omdat ze die niet hebben gezien op het ogenblik dat hij de straat overstak, dan spreken we over enorme sommen, mm -hmm. veel meer dan misschien vier, vijf jaar, dat je iets meer gaat betalen aan je verzekering. Met andere woorden, stop met het verzekeren op naam van papa of mama als de zoon meest met een auto rijdt. Absoluut. En ik begrijp heel goed de situatie. Ik heb zelf twee kinderen van 22 en 23 jaar. Dus ik weet heel goed dat als je morgen moet kiezen tussen een premie van 400 euro of van 1600 euro, ja. dat de verleiding er zeer groot is om te zeggen van, kijk, zet het maar op mijn naam. En met die 400 euro zijn we correct verzekerd en is alles in orde. Gaan we niet meer doen. Voilà. Mark, dat heb je heel goed gezegd. En uh, dat moeten zeker en vast ook de luisteraars onthouden. Ondernemend Kruibeken. Wens je prettige feestdagen. Oh, ho, ho, ho. Vooral hier we afscheid nemen, want het gaat razendsnel, zo'n uh, zo programma. Uh, toch nog heel even uh, naar het kantoor verbraken. Ja. Waarom zouden we om af te sluiten, wat zijn nu de troeven van het kantoor? Uh, wat ik een heel belangrijke troef vind, dat is dat ons kantoor alle weekdagen vrij toegankelijk is, tussen negen uur morgens en half vijf. Dus dat mensen gewoon kunnen binnenstappen mm -hmm. met een vraag. Uh, ik denk dat dat een zeer belangrijke is. Dat ons kantoor op verschillende manieren toegankelijk is. Uh, zowel fysiek, maar ook digitaal. Uh, we hebben een WhatsApp-nummer, de nummer van ons kantoor. Als mensen daar gewoon plus 32 voor zetten, dan wordt dat plots ook een WhatsApp-nummer waar het, gans het kantoor toegang toe heeft. Uh, onze website. Uh, we hebben verschillende manieren waarop de mensen kunnen, met ons in contact kunnen treden. Uh, en vandaag de dag, op het moment dat anderen heel veel hun kantooruren beginnen te snoeien, op afspraakwerken, mm -hmm. ja. uh, al die zaken, denk ik dat wij het verschil maken met die toegankelijkheid, met die bereikbaarheid. Ondernemend Kruibeken. Een Krijbeekse ondernemer op de praatstoel. Bij ons nog altijd Mark verbraken. Mark, de gevreesde tien dilemma's. Ik krijg dan de meest uitdagende blikken die ik in mijn leven ooit gezien heb. Maar als je de eerste vraag hoort, dan hoef je je geen zorgen meer te maken. Tien dilemma's zoals elk uur waarin we ondernemend kruibeken tot bij jullie sturen, ook vandaag weer. Mark, waar kies je zelf voor? Is dat wijn of bier? Uh, wijn. wijn. Tweede vraag is, als je op vakantie gaat, als er tijd voor is, en ik hoop dat er tijd voor is, mag dat dan een avontuurlijke vakantie zijn of eerder een relaxte vakantie? Dat mag best avontuurlijk zijn, dus ja. Als je zelf met de wagen rijdt, Mark, Rij je dan liefst met een personenwagen of mag dat een flinke SUV zijn? Liefste personenwagen. Oké. Okay. En dan uh, eentje waar ik altijd heel uh, erg naar uitkijk. Qua eten geef mij maar een stoofvleesfriet of een culinair dinertje. Een culinair dinertje. Goed. Dat kunnen we misschien eens arrangeren. <lacht> Zelf uh, kies ik het liefste voor een individuele sport of een groepssport. Uh, ik zie dat Mark niet veel sport doet. Nee. <lacht> nee, het uh, liefst vooral uh, padelk. Oké. Okay. En dat is met twee, dat is semi-groepsport. Uh, okay. Ja, voilà, we spelen daar met vier iedere okay. week. Ja. Dan uh, vraag 6: In huis geniet ik van kamerplanten of bloemen? Ja. Oh. Kamerplanten of bloemen, wat kies je? De bloemen. De bloemen? Mocht ik een huisdier hebben, of ik, misschien heb ik een huisdier, dan kies ik voor hond of kat? We hebben een schat van een hond Dan is het antwoord duidelijk. Vraag 8. Ik voel me het beste in casual, chique kledij of casual, casual? Casual, chic. Is bij jullie nog de das uh, verplicht? Nee. Oké. Okay. Dat is ook al een tijdje geleden. Dat ja, ja. Precies. Vraag 9. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? <laughs> ja, sorry. Ik denk dat er iemand wat meeluisteren is, dus ik moet wel eerlijk zijn. Het steentje is ver te zoeken. Dat is niet erg, hoor. En dan de laatste vraag. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Die van vroeger. Mark, mag ik je hartelijk bedanken voor dit tof gesprek en veel succes voor met het kantoor. Heel graag gedaan. Bedankt alvast. Dankjewel.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 Broken by cloud, see the tuna fleets clearing the sea out. See the bed wind fires at night. See the oil fields at first light and see the birds with a leaving in her mouth. After the flood, all the colors came.